was rekening gehouden met een opbrengst van 250.000 euro. Komrij was een verwoed verzamelaar van zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw... over onder meer erotiek en over uitwerpselen. De privébibliotheek van de voormalige gedichten des Vaderlands in zijn huis in Portugal... telde 60.000 titels, 3 tot 4.000 daarvan gaan onder de hamer. Het weer wolkenvelden, wat opklaringen en lokaal mist... in het westen en noorden kans op een enkele bui minimumtemperatuur rond het vriespunt... Later vandaag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden, dan een enkele bui. En dan wordt het 8 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Teun Verstegen en Anne de Jong. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Het is vandaag woensdag 28 oktober en dit uur is de kans groot dat de eerste gastenker via de Noordpool naar Azië gaat varen. Nou ja, dit uur. We gaan er in ieder geval <lacht> over praten. En uh, volgens PVV-kamerlid uh, PVV Fritsma worden criminelen geholpen met het kinderpardon. En in die studio praten we over de nieuwe leningen aan Griekenland... die er volgens Mark Rutte in eerste instantie niet zouden komen. Even voor de duidelijkheid. Geen cent meer naar Griekenland. Zo is het. Ja, en daar denken we nu toch met z'n allen helemaal anders over. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar uh, ons gratis nummer 0800 1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. U hoorde zojuist al een kort fragmentje, want in het carré-debat... voorafgaand aan de verkiezingen zei premier Rutte... dat er absoluut niet meer geld naar Griekenland gaat. Vandaag is toch bekend geworden dat er na tien uur vergade... toch weer geld naar Griekenland gaat. En Rutte erkent zelfs het schenden van zijn verkiezingsbelofte. Het knoflookland ontvangt van de Europese Unie 43,7 miljard euro aan steun. En ook krijgt Griekenland langer de tijd om de leningen af te lossen... tegen een lagere rente. In de studio zitten Janis Garlemos, kind van Griekse ouders... En natuurlijk nog heel erg verbonden met het land. En Bart van der Hork, Europa-deskundige. En uh, uh, allereerst uh, Janis. Uh, wat is jouw reactie eigenlijk op de toezegging die er gisteren gedaan is? Ben je opgelucht? Uh, nou, voor de Griekse bevolking maakt het niet zoveel uit. Uh, maar voor de insiders was dit wel te verwachten. Omdat uh, de situatie in Griekenland uh, is, was en zal onhoudbaar blijven. Maar 43,7 miljard euro, dat vinden we met z'n allen heel veel geld. En jij zegt, het maakt voor de Grieken helemaal niks uit. Nee, de gemiddelde Griekse man en vrouw op straat... die merkt daar helemaal niks van. Het zijn gewoon cijfertjes in de politiek. De marktwerking uh, van de schuld van Griekenland. En uh, uh, ik verwacht uh, over enkele jaren dat er weer geld bij moet. Bart, in, in, in Nederland is er uh, vrij geschokt gereageerd... dat Rutte toch zijn verkiezingsbelofte uh, brak. Hoe is dat in de rest van Europa gegaan? Ja, in Nederland waren we er inderdaad nogal uh, verbaasd over. Je had het echt uh, van een kilometer afstand eigenlijk uh, kunnen zien aankomen. Ook de, de, iedereen die een beetje thuis is in Europa had het ook al verwacht. In de rest van Europa, iedereen had het verwacht. Dit is echt weer het compromis wat uit Europa komt. Want iedereen weet ook dat er nog wel meer zal moeten komen. Ja. En vanuit Europees perspectief, uh, is het ook zo dat de Griek op straat helemaal niks merkt van dat cijfertje 43,7 miljard? Nee, helemaal eens. Dit is iets waar uh, de gewone Griek op dit moment uh, helemaal niets van zal merken. Uh, dit is echt iets wat uh, uh, nog, ja, het, het land eigenlijk op de been houdt. Eigenlijk komt er niet extra geld bij nu. Uh, het enige wat er wordt gedaan is uh, de rente wordt verlaagd. En ze krijgen wat langer om, uh, om, om, de rente, om, om de lening terug te betalen. Maar echt een extra zak met geld komt er niet bij. En dat is eigenlijk wel nodig. En daar is iedereen het ook wel over eens. Alleen ja, probeer dat maar eens politiek te verkopen natuurlijk. Wat moet er nog bij dan om Griekenland dat zetje te geven... dat er ergens weer een minuscule lijntje omhoog gaat? Hoe eerder we dat doen hoe lager het bedrag is, hoe langer we daarmee wachten... hoe hoger het bedrag is. En je moet dan denken in de, ter, in de orde van nou, toch nog wel een uh, 100, 150 miljard. Je praat dan echt over leningen die wel terugbetaald zullen worden. Maar hoe langer je daarmee wacht, hoe kleiner de kans wordt... dat het ook terugbetaald gaat worden. Uh, Janis, je bent natuurlijk nog heel nauw verbonden met het land Griekenland. Hoe pijnlijk is het dan om eigenlijk iedereen in heel Europa... misschien wel in heel de wereld echt zo cijfermatig... over jouw prachtige land te horen praten? Ja, bijzonder pijnlijk. Uh, het is natuurlijk al enkele jaren aan de gang, een jaar of uh, drie... dat Griekenland in de financiële ellende zit. En uh, ja, ik zit elke dag met pijn in het hart... naar uh, de journaals te kijken en naar de media in Nederland. Uh, maar is het terecht... Nee, het is uh, niet terecht. Kijk, op het moment dat er iets fout gaat, komt er natuurlijk een beerput open. En uh, de, in Nederland is het over, al, over het algemeen, en dat geldt ook voor Duitsland, uh, negatieve berichtgeving. Kijk, dat er 600 blinden zijn op een eiland, dat kan niet. Dat er corruptie is in Griekenland, terecht dat dat zo is, maar dat is heel, in heel Zuid-Europa. Men trekt in feite een beerput open en men het, het negatieve nieuws beheerst. Terwijl de Griekse mensen net zo hard werken. En als je dan uh, uh, in de krant en op het nieuws leest van een pensioenleeftijd is 45 jaar. We <lacht> hebben 200 uh, beroepen in Griekenland, of 500. En men pikt uitgerekend één beroepsgroep eruit. Die me inderdaad met 45. Wie, wie mag pensioen... met 45 met de pensioen dan in Griekenland? Ja, dat, dat zijn uh, in, in de ambtenarij in uh, Een groep in de ambtenaren. Uh, dat... Nu niet meer, denk ik. Nee, dat is inmiddels afgelopen, want een van de eisen van het, van het Trojka is afslank van het ambtenarenapparaat in Griekenland. En uh, dat wil nog niet vlotten, maar daar zit wel een hoop winst in. Ja, je had het net over de, over de woede die er heerst onder de Grieken... omdat ze ook hard werken en inderdaad, uh, tijden bezig zijn. En dan was ik uh, anderhalf jaar geleden in, in het prachtige land. Daar werd me wel door een Griek verteld dat ze uh, heel veel Grieken twee huizen hebben. Daar ja. was ik een beetje geschokt van, dacht ik, ja, dat, dat is toch ook wel prijzig. Ja, klopt. Wat dat dan gaat, uh, is, uh, ik heb geen exacte cijfers daarvan. Griekenland is een van de weinig landen in uh, Europa waar uh, de meeste woningen hypotheekvrij zijn. En uh, men had vroeger ook een uh, wet, ik denk dat die inmiddels is veranderd. Uh, je bouwt een huis, uh, daar betaalt belasting over, maar bouw je een tweede huis erop... Uh, en hij is niet afgebouwd, dan is die belastingvrij... Ik denk uh, dat het inmiddels wel veranderd is. Maar uh, zo kon men eigenlijk vrij goedkoop huizen bouwen. En uh, u moet zich niet vergissen, Griekenland is in 1981 in de EU gekomen. En Griekenland was relatief goedkoop. Dus je kon bij wijze van spreken in die jaren met 20.000, 30 30.000 euro een nieuw huis bouwen. Ja. Uh, uh, Bart, in Europa is, is, geldt het eigenlijk nog wat er in Griekenland speelt onder de bevolking? Of zijn het echt cijfertjes geworden? Is het een, een soort statistieken zijn het geworden? En hebben we Griekenland nodig om de geloofwaardigheid van onze munt de euro uh, overeind te houden? Ja, Ik denk binnen Europa dat het op dit moment echt een uh, kwestie is van uh, uh, statistieken. En uh, hoe koud dat is. Ik heb uh, hier uh, een financieel dagblad van gisteren heb ik meegenomen. En als je dan kijkt op de pagina economie en politiek zie je uh, bovenaan. IMF eist afname Griekse schuld. zie je groot bovenaan staan, maar wat staat er klein onder? Uh, tegelijkertijd, Duitse pensioenen stijgen fors. En dat geeft wel een beetje aan wat, uh, hoe men in Europa tegen het Griekse probleem aankijkt. Het is echt alleen maar gewoon een kwestie van cijfers. En tegelijkertijd zeggen uh, lidstaten zelf, nou ja, als, wij, als het ons economisch voor de wind gaat, dan stijgen gewoon de pensioenen. Ja, ik denk niet dat we er in het uh, tot zes uur uitkomen om de hele Griekse crisis op te lossen en de Europese crisis. We gaan toch proberen de boel te analyseren. En het vooral ook met jou, Jan, is een beetje persoonlijk te maken. Want laten we vooral niet vergeten dat Griekenland, nou ja, we hebben het al een paar keer gezegd, een prachtig land is. Met heel veel mensen die nou ja, echt eronder lijden, volgens mij. Uh, Zometeen praten we met jullie uh, beiden verder. Van Griekenland, het zuiden van Europa, gaan we naar helemaal het noorden van Europa, want het Noordpoolgebied is volop in beweging. De IJsschotse dansen, de Russen boren er naar olie en in december moet het gro een groot gastankerschip via het gebied naar de andere kant van de wereld varen. Nou ja, het, uh, het baant zich een weg door het ijs heen. Door verschillende veranderingen is dit nu mogelijk geworden. Professor artische Ar archeologie Laurens Hakenboord van de Universiteit Groningen heeft zich verdiept in de zaak en vertelt er morgen over bij dit ministerie van Buitenlandse Zaken. En we hebben hem nu alvast aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor veranderingen waardoor de route nu wel bruikbaar is voor die schepen? Nou, die veranderingen hebben alles te maken met klimaatveranderingen. En door die klimaatveranderingen, door de verhoging van de temperatuur... is heel veel zeeijs afgesmolten. De afgelopen periode en dan heb ik het over de afgelopen dertig jaar is ongeveer 50 van het ijs is afgesmolten althans zomers en uh, ja dat betekent dat uh, de actus toegankelijker wordt voor uh, schepen uh, en ook voor allerlei olie en gasactiviteiten ja, Dus eigenlijk een positief punt aan de klimaatverandering Nou ja het is maar hoe je dat bekijkt uh, je krijgt dan natuurlijk ook dat, uh, dat, dat er een groot risico begint te komen van uh, ongevallen, olieproblemen, uh, uh, uh, spuiters en allemaal dat soort zaken. Dus uh, voor het Noordpoolgebied zelf is het niet een uh, gunstige ontwikkeling. Nee, maar de, de route wordt wel korter, daarom gaan ze er waarschijnlijk ook, ook langs varen. Uh, maar u zegt net, dat, dat is niet zonder risico's. Nee, dat is niet zonder risico's. Uh, Zo'n schip kan uh, op een gegeven moment vastraken. En kan uh, uh, in het, niet alleen in het ijs, maar kan ook op, aan de bodem. De zeeën ten noorden van uh, Siberië zijn nogal ondiep. En uh, er zijn allerlei problemen. Een heel groot gebied is niet gekarteerd. Uh, er is ook geen search and rescue uh, systeem, zoals we dat dan noemen. De, wij hebben hier langs onze kust reddingboten. En wij kunnen vliegtuigen laten vliegen. Nou, dat is langs de noordkust van Siberië is dat uh, in heel veel plekken uh, niet het geval. Ik moet dan gelijk dus denken aan als de Titanic. Er iets gebeurt, ja, nou, als er iets gebeurt, dan heb je echt een groot probleem. Maar zo'n Titanic-scenario is wel mogelijk. Van we gaan een keer iets heel nieuws proberen. En, en, en, en Toen hebben ze een speciale schip voor gebouwd en dat kon niet zinken. En dat is toen toch gebeurd, zoals we allemaal weten. En ook allemaal in die prachtige film hebben gezien. Maar dat maar ja, is nu weer mogelijk met deze olietanker. Nou, we hebben geen. Uh, de, het risico op ijsbergen is niet zo groot. Maar. Uh, het ijs wat daar aanwezig is, kan natuurlijk uh, uiteindelijk dezelfde gevolgen hebben. En dat uh, de, de olietanker die nu. Uh, langs uh, de noordkust van Siberië is gevaren. Uh, is overigens al aangekomen in Japan hoor. Uh, uh, het was 18 november is hij al aangekomen. Dus hij heeft de route al afgelegd. Uh, die, die olietanker die had een. Um, die was ijsversterkt, zoals we dat dan noemen. En was dus extra beschermd tegen, uh, ja, tegen, tegen scheuren in uh, de Hoe in, groot in is de hoeveelheid ijs die nu op de Noordpool of op de, op de zee te vinden is daar? Nou, is, uh, de, dus iedere winter dan groeit dat ijs weer aan. En op het ogenblik uh, ligt er een, dat is een ruwe schatting van mij een 8 miljoen vierkante kilometer ijs. En op het laagste punt was er iets van 3,4 miljoen uh, vierkante kilometer. Dus uh, het is alweer behoorlijk aangegroeid. Maar dat is, iedere winter is dat zo, dan groeit het ijs weer aan... en dan in het voorjaar begint het weer af te smelten... en dan in september is het op zijn laagste punt. Alleen dat, uh, dat laagste punt dat wordt steeds lager, zou je kunnen zeggen. Dus het is sinds september steeds minder ijs. Dus het, het maakt het dan steeds makkelijker. Is het dan sensatie of ja. zijn er andere maar motieven nee, om daar, daar te gaan vagen? Nou, nee. Ik denk dat dit aantoont uh, wat wij uh, nou ja, zeg maar zo'n vijf jaar geleden al uh, aangaven: uh, dat uiteindelijk de uh, Arctische Oceaan een, uh, een zeeweg kan worden. Wie zit er dan achter dit project dat het zo graag, niet zo graag wil hebben dat het gebeurt? Uh, dit, dit project wordt gerund door Gazprom. Gazprom heeft uh, die, uh, die tanker, die LNG-tanker, uh, gechartered van een uh, Griekse eigenaar, een Griekse redenij. En die heeft die, uh, die LNG-tanker laten varen van Hammerfest naar Tabata in uh, Japan. Maar is het dan ook echt een doorbraak? De, de, de, de, voor mij gaan de meeste ja, gastenkers nu via het Suezkanaal. Um, ja, ga, normaal, normaal, nou ja, normaal gesproken. Gaat iedereen nu omvaren? Normaal gesproken gaat zo'n tanker via het Suezkanaal. Maar die, die afstand is 40% langer. En dus uh, als je via de Noordelijke zeeroute gaat dan kun je je afstand dus aanzienlijk verkleinen tussen Europa en Japan. En dat betekent ook dat er uh, minder brandstof gebruikt wordt, dus dat het goedkoper wordt. Ja. Alleen we moeten ons ook weer niet rijk rekenen, want uh, de, de verzekeringsmaatschappijen die vinden het risico alweer hoger, dus die vragen een hogere premie voor hun verzekering. En uh, ja, het kan ook zijn dat er langzamer gevaren moet worden. Dus gebruikt, dan wordt er weer meer uh, en omgevaren moet worden. En dan wordt er weer meer olie gebruikt. Dus of het echt 40% minder olie is, gestoken uh, olie, dat, dat is nog maar de vraag. U heeft er dus nog een hard hoofd in dat we met z'n allen, of met z'n allen, <laughs> dat de gastenkers al langs gaan varen? Nee, ik denk dat, uh, dat, dat deze gastanker aangetoond heeft dat, uh, dat, dat het mogelijk is. En dat het ook nog in november mogelijk is. En dus uh, ik, ik voorzie, ik voorspel zelfs wel dat, uh, dat het vaker gebeuren zal. Uh, op dit moment is de verhouding nog. Uh, er zijn afgelopen zomer zijn er 46 schepen langs de noordelijke route gegaan. En uh, nou, ik geloof iets van honderdduizend uh, uh, uh, via het Suezkanaal. Dus de verhouding is nog heel erg zoek. Maar het is heel goed mogelijk dat die noordelijke zeeroute op een gegeven moment een rol gaat spelen als uh, dat ijs verder wegsmelt. En zo'n alternatief is dan natuurlijk ook weer concurrentie voor het Suezkanaal. Dus misschien worden daar dan ook de, de, de, de tol zeg maar, wat lager om daar doorheen te varen misschien. Dat ja, soort dingen dat ja, zal dat... allemaal meespelen natuurlijk. Ja, dat gaat allemaal meespelen. Wat voor Nederland nog interessant is, is dat uh, als die route veel gebruikt wordt, dan krijg je ook dat uh, ja, het, het hele uh, transportaccent wat meer naar het noorden toeschuift. En dat is voor Rotterdam natuurlijk weer goed. Kijk, nou dan hebben we toch nog door de opwarming van de aarde een positief effect voor de Rotterdamse hagen, uh, haven. Ja. Professor Arctische Archeologie Laurens Hakkenbord, dank u wel voor uw uitleg. Het is ons helemaal duidelijk. Graag gedaan, bedankt. Het is uh, 17 minuten over vijf. En sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker. En het andere deel ligt nog lekker op één oor. Maar de kranten die zijn alweer onderweg naar de kiosk. En we nemen ze met u door. Te beginnen met Spits. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil treiteraars in Kerven stoppen. Wie de buurt in ernstige mate treitert... moet maar een half jaar lang continu in de gaten worden gehouden. De bur burgemeester zoekt nog een juiste plek voor zo'n mini-ASO-dorpje. Het is van der Laan een doorn in het oog... dat juist slachtoffers nu uit de wijk verhuizen. De omgekeerde wereld, zegt de Amsterdamse burgervader in Spits. Hij onderzoekt of er juridische mogelijkheden zijn... om de treiterende huiseigenaren uit hun koopwoning te zetten. Er gloort hoop voor de ouders die het avondeten helemaal beu zijn... Worden aan de e koptrouw. De krant volgde Mirjam van Krij eh, tijdens een ware workshop. Maar liefst 50 ouders zijn naar de openbare basisschool Tuindorp in Utrecht gekomen. Maar wat moeten ze doen? Het begint al met de tafelschikking. Papa en mama tegenover elkaar, naast, eh, zodat naast beide een kind zit. Foute boel, zegt van Krij. Volgorde en rust is nodig. Dus moeder zit links van papa, de kinderen zitten tegenover. Gerangschikt op leeftijd. Zo simpel is het. Nog een tip... Hou het gezellig aan tafel. Grote zorgen in Den Haag over de machtsconcentratie... op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens de Volkskrant zijn er veel zware dossiers... de afgelopen jaren verhuisd naar dit appartement. En dit gaat ten koste van het ministerie van Binnenlandse Zaken. D66-Kamerlid Gerard Schouw gaat vandaag dat aan de kaak stellen... tijdens de begrotingsbehandeling. Voormalig ministers van Binnenlandse Zaken... Klaas de Vries en Guusje Terhorst zijn verbaasd. Beiden zijn tegenwoordig PvdA-senator... De Vries vindt het verontrustend dat de afsplitsing maar niet ophouden. Ter Horst vraagt zich zelfs hardop af, waar gaat Plasterk eigenlijk nog over? Voormalig topambtenaar Roel Becker geeft vooralsnog het voordeel van de twijfel. In deze tijden van digitalisering krijgen we in 2013 er een krant bij. Populuscu. Gekke naam, denkt u? Ja, dat kan kloppen, want het gaat namelijk om een Poolse krant. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De krant verschijnt in een oplage van 40.000 stuks en kost 1 euro per exemplaar. Het gaat zich richten op Polen die willen integreren in Nederland. En dus is er aandacht voor zowel de Poolse als de Nederlandse cultuur. In de rubriek De Nederpool komen bekende personen uit Polen en Nederland aan bod. Zo zal er aandacht zijn voor rapper Mr. Polska, maar ook krijgt Jan Smit de schijnwerpers op zich gericht. Dat en meer leest u zo in De Ochtendkranten. Terug naar onze studio, want Griekenland heeft weer steun... van miljarden euro's gekregen van de Europese Unie. En in de studio zit dus Griekse-Nederlander Jarlus Garlamos en uh, eigenaar van of beheerder van Griekseagenda.nl en Europa-deskundige Bart van Hork. Nog een keer goedemorgen, beiden. Goedemorgen. goedemorgen. Bart, ze hebben echt uren vergaderd. Tien uren uh, hadden we het net al over. Wie hebben we daar zitten praten? Ja, de regeringsleiders. En, uh, of de regeringsleiders, de ministers van Financiën. En uh, ik zeg ook de regeringsleiders omdat er eigenlijk ook een vooroverleg is geweest. Want tegelijkertijd speelt ook de Europese begroting van de, uh, van de commissie. Die moet ook nog samengesteld worden. En eigenlijk zijn die twee aan elkaar verbonden. Uh, dus <coughs> waarom zijn de mensen er niet uitgekomen... de, de regeringsleiders dat er afgelopen week niet uitgekomen met de Europese begroting? Nou, heel simpel. Eerst wilde men dat probleem waarschijnlijk voor Griekenland nog even tackelen. Mm -hmm. um, en ja, dat probleem, uh, nog een steunpakket of niet. Ja, het typisch Europees compromisje is eruit gerold. Uh, we kijken de situatie nog even aan. Het is eigenlijk maar een matig ding dan. Ja, maar is het is ook, uh, uh, wat hebben ze gedaan? Uh, er komen nog in 2013, uh, uh, meen ik aan mijn hoofd, komen er nog uh, Duitse verkiezingen aan. En ze willen het over de Duitse verkiezingen tillen. Want als er een nieuw steunpakket moet komen... Ja, dat kan Merkel natuurlijk niet gebruiken met, uh, met parlementsverkiezingen. Ja, en en Jannis, als er in Nederland iets politiek spannend staat te gebeuren... dan uh, wordt er een camera op zo'n deur gericht... en dan gaat heel Nederland Politiek 24 kijken. Is dat nou ook zo in Griekenland met zo'n besluit? Dat ze tien uur zitten te, te vergaderen en dat eigenlijk heel Griekenland in spanning is... gaat het nu wel of niet door zo'n zo ja, zo uitgebreid steunpakket? Nee, uh, dagelijks leven in Griekenland gaat gewoon door. Uh, men heeft in Griekenland elke dag wel belangrijke politieke beslissingen. Maar de, wat ik daar straks al zei, de, de gemiddelde burger merkt er niks van. Uh, en los daarvan, uh, men heeft het vertrouwen al jaren verloren in de, in de politieke maar, leiders in Griekenland. Ze, ze missen de, aan de ene kant merken ze er niks van, maar aan de andere kant, als dit nu niet door was gevoerd, dan was de hele boel in elkaar gestort. Tenminste, dat is wat wij in Nederland horen van onze minister van Financiën. Uh, ja, maar dat is vrij relatief. Uh, kijk, de Griekse man en vrouw op straat die probeert te overleven. Uh, de winter komt eraan. Uh, men is 30, 40 procent van de salaris kwijt ten opzichte van twee jaar geleden. Uh, los daarvan zijn er flinke achterstanden in salarisbetalingen. Dat weet ik toevallig ook van familieleden in Griekenland. Moet je je nou voorstellen, je zit hier achter je microfoon... en je hebt al zeven maanden geen salaris gehad. Kom je morgen ook werken? Dat is natuurlijk wat de mensen bezighoudt, overleven. En wat er in politiek Athene gebeurt, boeit de mensen niet zo. Maar waar komen ze nu dan van rond? Als ik zeven maanden geen salaris krijg, dan eet ik niet meer volgens mij. Maar Hoe wordt dat nu daar opgelost? Er moet toch ergens iets vandaan komen? Kijk, Griekenland heeft een lagere levensstandaard. En wat ik ook al dat straks zei... De meeste Grieken hebben een eigen woning. En u stelt zelf al, men heeft twee woningen... Dus uh, heeft men ook misschien wat huurinkomsten van uit de tweede woning, lage levensstandaard. Maar wat voor mij nu vaststaat, is uh, dat Griekenland een laag loonland uh, aan het worden is. Uh, en uh, ja, het is pas wij meten. Ja. Uh, Bart, gaan, laten we even kijken naar wat het is: 43,7 miljard. Het scheelt uh, een klein <laughs> beetje volgens scheelt mij. Het scheelt even een paar nulletjes. Ja, dat, dat is nu uh, wat naar Griekenland gaat. Hoe komt zo'n bedrag tot stand? Um, nou, er wordt eerst gekeken, wat, wat is er nodig? Um, nou, dan, daar rolt het bedragje uit. Je had net over 150 uh, miljard. Ja, dat, uh, daarvan kun je zeggen, dat is er nodig. Uh, nou, hoe, dan ga je kijken, van, ja, wat kunnen we leveren? Uh, dan, dan wordt er gekeken, nou, wat kan de Europese Centrale Bank leveren? Wat kan uh, het noodfonds van Europa leveren? Wat, kan, uh, wat willen de regeringsleiders leveren? En wat wil uh, het IMF uh, bijdragen? En dan wordt er nog onderhandeld van goh, uh, wat zijn de voorwaarden waarvoor we het gaan leveren. Je kunt je natuurlijk voorstellen, uh, er wordt een hoger bedrag uitgekeerd... als uh, uh, de Griekse uh, regeringsleiders zeggen van nou ja, uh, wij gaan strenger bezuinigen... of wij leveren sneller. Dan uh, zal er sneller uitgekeerd worden. En dat is eigenlijk... En, en daar bevind je op een grensvlak tussen economie en politiek. Er is economisch nodig, maar politiek wordt er maar iets beperks uh, geleverd. Het is een soort bij de maar, dus maar, het is dus een waar Het vlaggetje uitkomt. touwtrek. Ja. Ja. Janis, kan, kan uh, Griekenland dan wel serieus worden genomen? Want als jij zegt, Griekenland belooft dan allemaal dingen om dat pakket te krijgen... maar als de Griekse bevolking 0,0 uh, vertrouwen heeft in, in Griekenland... In de, in, de, in de politiek in Griekenland... dan komt er uiteindelijk toch niks van terecht van de beloftes van de, van de politiek? Nee, daar, uh, daar ben ik het met je eens. Uh... Uh, ik vind ook dat uh, Griekenland uh, zelf uh, de handdoek had moeten gooien. En uit de euro moet stappen. Uh, Vinden de Grieken dat, is dat, is, zeg jij dit nu? Of, of is dat ook een sentiment dat leeft in Griekenland? Uh, nou, het sentiment is uh, 51 tegen 49 procent. Dat bleek ook uh, bij de laatste verkiezingen. Waar uh, herverkiezingen moesten plaatsvinden om in de euro te blijven. Daar kwam het in feite op neer. Uh, langzaam komt het besef de gemiddelde burger, dat deze situatie niet houdbaar is. En uh, ik heb wat cijfers voor jullie. Griekenland verdient in een heel jaar uh, 210 miljard euro. En men heeft een schuld van 240 miljard. Ja, reken maar uit hoe ze daar ooit vanaf komen. Uh, de, de, de staatsschuld mag 3 procent zijn. Griekenland, een doelstelling was 175 procent en ze zitten op 190 procent. 525 miljard staatsschuld. Ja, wie dat gaat betalen? De, de, de burger, de, de EU. Ja. En uh, het is nou alleen maar pap en nat houden. En wat ik heb begrepen is dat er in 2015 moet er weer geld bij. Maar uh, de economie groeit niet. Men verdient steeds minder. Uh, afgelopen week is er een, uh, een min gepresenteerd van min 4 procent, meen ik. Ja. Ja, Het kan niet meer. Het, het is een conclusie die jij trekt, die heel veel Grieken trekken... die heel veel economen en, en, en volgers trekken. Ik kan me niet voorstellen dat de ministers van Financiën... die conclusie ook niet al lang getrokken hebben... hoe dat zich allemaal afspeelt daar in Brussel en daarbuiten. Daar willen we het straks, straks graag verder over hebben. Maar eerst gaan we even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurd is. In... Het Nieuwsminuutje. Door rookontwikkeling is vannacht in een loods in Middelharnis in Zuid-Holland... een laboratorium voor synthetische drugs ontdekt. Dat meldt het ANP. Vaten met ingrediënten voor de drugs gaven dampen af. Het is nog niet bekend welke drugs in het lab geproduceerd werden. Twee mannen die zich op het terrein bevonden zijn aangehouden. In Halte Assel bij Apeldoorn is dinsdagavond een trein op een auto gebotst. De auto was daar terechtgekomen omdat de bestuurster het spoor had aangezien... voor de inrit van een parkeerplaats... Een 58-jarige vrouw kon op tijd uit haar auto komen... maar het lukte niet om de wagen van het spoor te krijgen. De internationale trein uit Berlijn knalde vervolgens op die auto. Niemand raakte gewond en de treinpassagiers werden met bussen verder vervoerd. Een Amerikaanse tabaksfabrikanten moeten in een reclamecampagne toegeven... dat ze gelogen hebben over de gevaren van sigaretten. Dat bepaalde een Amerikaanse rechter gisteren. In de campagne moeten de fabrikanten onder andere laten weten... Uh, dat ze opzettelijk het publiek hebben misleid. door te adverteren dat light-sigaretten en sigaretten met weinig teer. minder schadelijk zijn. De tabaksbranche moet de campagne zelf betalen. en die moet minstens twee jaar duren. En dan nog het weerbericht met Stijn van Antwerpen. Momenteel valt het met name in de kustgebieden lichte regen of motregen. maar later klaart het steeds meer op. De maximum temperatuur ligt in het kustgebied rond 8 of 9 graden... en in het binnenland 7 graden. De wind is meestmatig uit een noord- tot noordwestelijke richting... en vanavond en vannacht dan komen er opklaringen voor... en koelt het af tot 5 graden. Aan de kust blijft de kans op lichte regen of motregen bestaan. Morgen dan schijnt de zon geregeld... en stijgt de temperatuur tot een graad of 6. De wind is meestmatig uit een noord- tot noordwestelijke richting... en in het weekend wordt het wat wisselvalliger... neemt de kans op winterse neerslag toe en liggen de temperaturen zowel overdag als s nachts beneden normaal. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Uh, nog steeds bij ons in de studio, uh, Janis Garlemos en Bart van Horgen... over uh, Griekenland en eigenlijk ook de rest van Europa, hoe ze daar tegenaan kijken. Uh, we hadden het er net al even over. Het, het is bijna onmogelijk om uh, uit dat schuldendal te komen. Hoe voelt uh, de gemiddelde Griek daaronder? Gaat hij nu 80 uur per week werken om dat misschien toch te proberen, uh, Janis? Uh, nou nee, zo eenvoudig uh, ligt het niet. Uh, er is geen werk. We hebben, uh, ik meen boven de 50% jeugdwerkloosheid. <tiek> Eén op de twee jongeren is werkloos in Griekenland. Er is geen werk. Dat heeft natuurlijk verschillende factoren. Er wordt niet geïnvesteerd meer in Griekenland. Al, al hoorde ik dat Unilever zich gaat vestigen in een laag loonland... wat Griekenland <tiek> aan het worden is. <tiek> maar er is geen werk. Doordat er geen werk is, geven mensen geen geld uit... Uh, we gaan down. We, gaan, we groeien niet meer. Nee. En uh, al dat geld en nu die besparing, die, die 44 miljard van gisteren... dat zijn allemaal pleisters. Dat is allemaal tijd rekken, tijd trekken. tijd rekken... totdat de stekkers eruit gaan. Want Merkel is laatst in Griekenland geweest. Er was een hoop ophef over. Ja, die kwam eigenlijk een hart onder de riem steken. Want ze snappen zelf ook wel, Griekenland gaat daar zelf niet meer uitkomen. Maar wat voor eisen kun je dan nog stellen aan, aan een land als, als Griekenland... voor zo'n steunpakket als de economie krimpt, als de staatsschuld... Nou, Jannis zegt het net 190 uh, procent is van, het, uh, van, van wat ze daar per jaar verdienen. Dat, de, de, daar kan je toch geen eisen, fatsoenlijke eisen meer aan stellen? Nee, hey, dat is dus ook waar het uh, dilemma ligt. Uh, politiek gezien is het niet verkoopbaar, maar dat is wel de realiteit inderdaad. En wat je nu ziet, is dat er heel veel eisen worden gesteld aan Griekenland... Ja, die eigenlijk niet waar te maken zijn... En het gevolg daarvan is... de Griekse overheid maakt uh, de belofte niet waar. Dan vertrouwt uh, men Griekenland nog minder. Blijven investeerders nog meer uit. Want iedereen zegt ervan, zie je wel... Het is gewoon het zichzelf een versterkend effect eigenlijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hoe langer je wacht met een structureel steunpakket... wat echt voldoende is... Ja, hoe, hoe, hoe, hoe pijnlijker dit gaat worden eigenlijk. Het structurele steunpakket waar je het over hebt... dat is nog steeds die 100 tot 150 miljard. Minstens, ja. ja. Minstens. Ja. Dat kan ook 300 miljard zijn. Hoe langer je wacht, hoe hoger het wordt. Dus als we dat over de verkiezingen ja. van, uh, in Duitsland heen tillen... Ja. Uh, waar je het net over had... Wordt het meer? Uh, hoeveel? Wordt het dan die 300 miljard? Of is dat echt geen inschatte lichter dan maar aan... Uh, hoeveel het, waar Jannes het net al over had, in Griekenland stijgt met de... Uh, Kijk, dat is, dat is echt koffiedeer. Kijk, daar kan niemand wat, uh, wat over zeggen waar het exact naartoe gaat. Maar je moet wel echt in de orde van 150 uh, miljard denken. Uh, wat echt nodig is. Uh, er wordt nu ook gesproken over... we, we schelden gewoon de, de helft van de schuld kwijt mm -hmm. die uh, Griekenland heeft. Dat kan. Uh, maar ja, dat is heel pijnlijk, politiek. Maar je weet wel waar je in toe bent. En je geeft de Grieken dan ook wel een eerlijke kans maar, he, om zichzelf te ontwikkelen. Zijn, zijn er op dit moment landen die daadwerkelijk zeggen... weet je wat, dat moeten we echt doen? Kijk, het, het is niet dat economen eh, heel vaak zeggen... maar het is nee. niet dat journalisten heel vaak vragen aan politici... maar er is nog nooit een antwoord geweest die zeggen... nou, weet je wat, laten wij het nou een keer doen. Nee, dat uh, politici, met name nationale politici, zullen dat nooit zeggen... omdat het gewoon niet te verkopen is aan, uh, aan, aan, aan de eigen kiezers. Dat is gewoon onverkoopbaar. Als Mark Rutte nu moet zeggen van, nou ja... Weet je wat, we hebben, uh, we hebben 10 miljard gegeven. Nou, Nederland heeft ongeveer 11 tot 10 miljard gegeven. En het gaat ons volgens de Volkskrant 5,7 miljard kosten... als we de helft kwijtschelden. Maar als je dan kijkt naar de opmerking van Rutte gisteren... die zegt, ik heb een verkiezingsbelofte gebroken... want er is toch geld naar uh, Griekenland gegaan... dan zeg jij eigenlijk, iedere politici in Nederland... heeft zijn verkiezingsbelofte gebroken... want uh, we kunnen wat we nu doen helemaal niet waarmaken. Nou ja, zijn... De PvdA heeft gezegd, we verkopen het eerlijke verhaal... maar dat verhaal is eigenlijk ook niet helemaal eerlijk... want we moeten gewoon kwijtschelden. Nou, de PvdA is in die zin wel eerlijk geweest... door niet een uitspraak te doen van... Ja, er moet nog geen geld bij. De, de, de PVV en de VVD is de enige partij geweest die echt heeft gezegd... Uh, er gaat geen cent meer naar Griekenland. Nou ja, dat is gewoon een, een, een bewering die gewoon onhaalbaar is. Dat is echt onzin. En dat is, uh, uh, politiek klinkt dat misschien leuk... Maar dat is totaal niet de waarheid. Maar de bewering er moet misschien geld bij is ook niet helemaal waar. Want de conclusie van bijna iedereen die er objectief naar kijkt is... we moeten schulden afboeken. Er moet meer geld bij. Ja. ja. In die zin zou je kunnen zeggen, zijn de voorstanders dat er meer geld bij zou moeten... wel heel erg voorzichtig in hun formulering. Ja. Maar ook dat is weer inderdaad ja, de politieke realiteit. Ja. Maar er moet inderdaad meer geld bij. Ja. Ja. Zouden die ministers of de premiers bij elkaar, ook presidenten bij elkaar... niet gewoon een keer zeggen, jongens, we weten eigenlijk wel wat er moet gebeuren. Wanneer moeten we nou de knoop doorhakken? Er moet toch een soort scenario al zijn dat het eindelijk een keer gaat gebeuren. Zou het aan de tafel komen, zoiets? Zo van, jongens, zullen we toch maar misschien doen dat Merkel zegt? Nou, het mag eigenlijk niet, ik kan het niet verkopen, maar... Hoe langer het uh, duurt, hoe kleiner die kans wordt ja. dat dat gaat gebeuren. Maar je hebt daar twee landen voor nodig. En dat zijn Frankrijk en Duitsland. Die moeten, dat echt, uh, die, moeten die kar gaan trekken. Mm. Eventueel kunnen die door uh, Engeland, uh, het Verenigd Koninkrijk, overtuigd worden. Maar ja, zowel Verenigd Koninkrijk maar, als het du Duitsland. Duitsland... Hoe geloofwaardig zijn Merkel en Sarkozy dan nog met wat ze nu aan het vertellen zijn? Voor hun eigen kiezers. Heel geloofwaardig. Ja, voor hun eigen kiezers wel. Ja. Ja, wa wa waarom? Is dat een beetje het geloof dat we ook hebben gehad in, in Rutte? Of? Ja, eigenlijk wel. Omdat de geloofwaardigheid van politici altijd net zo lang is... tot de volgende verkiezing. En uh, een, een politicus kan daarna altijd zeggen van... ja, jongens, ik heb dat wel beloofd, maar omstandigheden uh, zijn veranderd. Ze we moeten een, wel. Zo maar dan is het er binnen, hè? Ja, ja, ja, dan hebben ze die zetels te pakken. Ja. Is, is er um, van al die um, mannen aan tafel, en ook een paar vrouwen... Um, iemand met zoveel ballen die zegt... ja, jongens, we, gaan het, we moeten het gewoon kwijtschelden. Is er een regeringsleider die dat zou durven? Uh, er zal vast wel een regeringsleider zijn die dat durft. Alleen het is niet de regeringsleider die de macht in handen heeft. Nee, dat is het probleem. Dus Kijk, dus... Kleine lidstaten zullen dat uh, wel, uh, wel zeggen. Een, een land als België is uh, voorstander van meer steun. Maar ja, België stelt qua stemgewicht helemaal niets voor in Europa. Ja. Dus die kunnen geen potje breken. Eh, eh, snappen de Grieken aan de andere kant, Janis, dat Europa wel deze harde eisen stelt? Want zij hebben natuurlijk ook altijd nog het argument... kijk, als we Griekenland een deel kwijtschelden... dan staan binnen twee weken Italië, Spanje, Portugal... Eh, al die andere landen bij ons op de stoep. En die willen dat dan ook? Uh... Ja, de Grieken die hebben een, een bloedhekel aan mevrouw Merkel in Duitsland. Want uh, zij is natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk de Trojka, uh, IMF, ECB. Uh, maar Merkel trekt uh, de kar. Heeft ook een uh, zware stem uh, binnen de EU. En uh, uh, de algemene opinie is wat uh, Merkel zegt. Dat is, uh, dat is wet. En... Uh, een mooi voorbeeld is laatst dat ze dus in Griekenland was. waren waren weer heftige rellen en demonstraties in Griekenland. Uh, dat zij daar was. En uh, dan komen ook automatisch de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog uh, helaas. Ja, ja, ja. Het, het ligt allemaal heel gevoelig en we zijn zeker hier nog niet uh, over uitgepraat. We gaan het nog uh, één keer in dit uur uh, proberen een klein beetje samen te vatten en te duiden. En dat doen we met uh, jou, Bart van der Hork en uh, uh, Janis uh, Garlemos. Uh, uh, vooralsnog bedankt uh, voor dit moment. Zometeen, dan praten we met Trendwatcher Richard Lamp. Want hij is uh, met andere uh, Trendwatchers en economen gaan praten over oplossingen voor de crisis. Maar oh. eerst Gavin de Graw en not over you. I stare at a picture of you.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 If you ask renew You know there isn't a thing I wouldn't do I could get back on the right track but only if you'd be convinced So until then If you ask me how I'm doing I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're Een jaar geleden was dit een ontzettende hit in Nederland. Not over you van Gavin DeGraw. En nou hij is het een beetje stil geworden, behalve van een vaag nieuwsberichtje dat hij opeens in elkaar geslagen was bij het stappen. Het is hem ook niet altijd gegund. Weet u dat ook weer om tien over half zes zo op de vroege morgen op Radio 1. Geen cent meer naar de griepen, riep Mark Rutte in campagnetijd. We praten er eigenlijk in de studio sinds vijf uur ook al over met onze studiogasten. Maar inmiddels weten we dat er opnieuw geld naar Griekenland gaat... wegens de schuldencrisis. Ondertussen dalen in ons land de huizenprijzen neemt het aantal werklozen toe... Toe en wordt de crisis voor steeds meer mensen voelbaar? Trendwatcher Richard Lamp was afgelopen weekend in Hamburg, waar hij met economen uit Noord-Europa op zoek ging naar oplossingen voor de crisis. Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hadden nou het hebben... op uh, vrijdag, inderdaad. Oh, vrijdag. Nou, in ieder geval, het, welke dag het ook is, het, dat maakt in principe niet zoveel uit. De hele wereld praat over het oplossen van de crisis. Zijn jullie eruit gekomen? Ja, het was wel grappig. Ja, ik noemde even vrijdag. Omdat dat precies de dag was waarop ze tegelijkertijd in Brussel aan het stegelen waren over de Europese begroting. Nou, dat lukte dus niet. Uh, maar in Hamburg werd eigenlijk heel constructief uh, gesproken. Het was een, een speciale conferentie, echt voor Noordwest-Europa. Dus dan moet je je voorstellen, Scandinavië, Duitsland, Denemarken, Nederland. Uh, dus vijf landen in, uh, in totaal, dus met uh, Noorwegen, Zweden en uh, Finland erbij. Um, en dan ga je dus eerst met z'n allen in het voortrecht natuurlijk kijken naar wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze uh, Noord-Europese landen. Uh, doen ze het goed ten opzichte van de rest? Nou, je snapt al dat het antwoord ja is. In verhouding doen ze het goed. Waarbij ik moet zeggen dat als je naar de totale kijkt, uh, de groei bijvoorbeeld voor het afgelopen jaar, of dit huidige jaar wat er verwacht wordt aan eind uh, van december, uh, dan moet Nederland eigenlijk vooral het meest nog oppassen van die vijf landen. Ja. En daarna ga je dus kijken van ja, wat zijn nou de overeenkomsten? Wat kunnen we nou? Uh, ja, we liggen allemaal aan de kust, hebben we ontdekt. Nou, dat klopt inderdaad. Um, en dan zie je al wel dat een van de oplossingsrichtingen dus um, in de hoek van alternatieve energie gezocht wordt... Kunnen we iets met de Noordzee, de Oostzee, nou, noem het allemaal op, al die zee die uh, om die uh, vijf landen heen liggen? En uh, ja, de conclusie was inderdaad, we moeten daar een soort van alternatieve energiecentrale van maken. Voor een heel klein deeltje is dat al begonnen met windmolens, er wordt wat geëxperimenteerd met energie uit algen en dergelijke... Um, en de redenatie daarbij, en dat vond ik op zich wel een interessante, eh, als je zorgt dat ergens lokaal in verhouding veel elektriciteit of andere vormen van energie beschikbaar is, dan trek je daarmee ook weer, regionaal gezien, hè, dus voor de Europese regio, trek je daar ook weer de industrie naartoe. Ja, het is een, een, een mooi plan zo te horen, focussen op nieuwe groene energie, maar... Aan de andere kant zitten we met een munt, de euro. En die is niet alleen in noord europa Die is in eigenlijk in bijna heel Europa ingevoerd. En daar is een ontzettende crisis mee. Die heb je, lijkt me niet, zomaar opgelost met uh, uh, een, een goed voor zelfvoorzienende energieproductie. Uh, Hebben jullie daar ook nog over gepraat? Nee, klopt, uh, bij een van de aanwezigen daar dat was uh, Hans Werner Sinn, een professor uit uh, Duitsland, München om precies zijn. Hij liet een heel mooi plaatje zien waarbij je zag dat eerst de 10 tienjaarsrente uh, op staatsleningen voor al die verschillende Europese landen tot ongeveer 2000 à 2001 heel erg uiteenliep. Toen begon het allemaal netjes samen te lopen, zo onder de 5%. En in 2007 ging het weer fout, Nou, dat weten we, want daarna werd echt de, de, de crisis zichtbaar. En nu uh, schiet dat alle kanten op, uh, met volgens mij uitschieters tot bijna 40% rente... wat er uh, door Griekenland op een gegeven moment betaald moest worden. Dat is wel weer iets minder geworden, maar uh, nou, dan zie je een enorme waai. En dan zie je dus dat er helemaal geen uh, één geheel meer is als Europa zijnde. Dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd, maar je kan het ook heel mooi in de cijfers terugzien... Um, het probleem is dat je inderdaad Griekenland of andere landen, want we hebben het nu over Griekenland met name, maar uh, ook als je naar uh, Spanje, zelfs Ierland, Frankrijk, Noord, worden -al, allerlei verschillende namen genoemd, uh, waar het ook wat minder kan uh, worden of eigenlijk al is. Uh, maar dat kun je niet te plekke veranderen, dus je kan wel zorgen dat je, je regio, je eigen land, in ieder geval zo sterk mogelijk neerzet voor de komende jaren. Maar hoe zie je dat voor je dat de landen die nu in de moeilijkheden zitten zich dan sterk neer gaan zetten? Nou ja, kijk, waar komt het geld uiteindelijk vandaan? Door hervormingen, door dus te bezuinigen, zou ik maar zeggen. Maar dat is maar heel minimaal wat je daar uiteindelijk mee kan bereiken. De grote krachten die komen natuurlijk van buiten Europa. De ontwikkelingen bij de snel opkomende economieën bijvoorbeeld. En de truc wordt in principe dat je zoveel mogelijk geld verdient via export. Dus je moet producten en diensten en andere zaken ja, naar buiten Europa zien te verkopen. En dan moet je dus kijken of je daar bijvoorbeeld in Brazilië aan de bak kan komen... of in, uh, in China ja, nee, Maar G -G Griekenland is een beetje... Uh, daar hebben we het eigenlijk hier in de studio al sinds vijf uur over... dat dat een behoorlijk probleem is. Zie jij de Brazilianen soufflaki eten en Oezo drinken dan? Nou ja, in China zijn ze inmiddels ook aan de Nederlandse kaas. Er zijn <laughs> er een kaaswinkel met heel veel succes geopend, dus wie weet. Het, het klinkt wel als een beetje ieder voor zich... Nou, dat is het hele moeilijke, dat vind ik inderdaad ook. Hè. Van, eerst was natuurlijk de discussie van, een paar jaar geleden zelfs... Van, nou, gaat die, die Europese Unie eigenlijk ook uit elkaar vallen of niet... Um, nou ja, politiek gezien is dat eigenlijk niet te maken. Er wordt en veel te veel gezichtsverlies geleden en de waardering van de landen zou ook heel sterk omlaag gaan. Maar ondertussen zie je informeel eigenlijk dat er al een enorme, nou minimaal een tweedeling, maar eigenlijk allerlei groepjes binnen Europa zijn ontstaan. Ja, ik zie onze studiogast Bart van der Hork knikken. Een Europa-deskundige, voor mij ook een eurofiel. Nah. <laughs> nou, ja, realistisch. Een realistische eurofiel, maar je, je knikt dus ook, ja, het, het wordt een beetje iedereen, iedereen voor zich. Of is dat gechargeerd gezegd? Ja, het is, de nationale belangen prevaleren boven Europese. Ja, absoluut. Het is echt ieder voor zich. En staat het dan ook een oplossing in de weg? Of is het zoals Richard Lam zegt... voor de individuele landen juist de oplossing om voor zichzelf te kiezen? Kijk, je zou ook kunnen zeggen... we werken met z'n allen samen. We helpen Griekenland en de andere landen uit de crisis... en kunnen samen dan uh, uh, uh, verder. Of is dat weer te, te idealistisch gedacht van mij? Ik denk voor de, uh, voor de economische crisis is het absoluut noodzakelijk... dat er meer Europese samenwerking is die uh, niet vrijblijvend is en dat we minder uh, nationaal blijven denken. Uh, maar er zijn ook andere gebieden waar... Uh, ja, kijk, je hebt geen Europese regelgeving voor de arboregels regels voor het plaatsen van witkippen nodig. Nee. Maar het gaat echt over zo'n probleem als Griekenland. Ja, daar red je het niet alleen als Duitsland of alleen als Nederland... of alleen als Denemarken. Dat is geen oplossing. Richard Lam, Trendwatcher die dus bij de conferentie was afgelopen weekend... om met andere economen en Trendwatchers daar een soort oplossing voor de crisis te verzinnen. Hebben jullie uiteindelijk nog een soort, nou ja, een soort brief of een, een, een statement kunnen opstellen... voor de, de regeringsleiders in, in Europa? Van, pas, ga alsjeblieft zo te werk. Ja, wat je daarbij moet weten. Het bijzondere is dat het initiatief is genomen door de Duits-Nederlandse handelskamer. En daar waren daar vertegenwoordigers van uit die andere landen dus vier andere handelskamers. Dus dan heb je heel veel mensen uit het bedrijfsleven... sowieso al bij elkaar, maar ze hadden ook gezorgd... dat er wetenschappers en beleidsmakers uh, bijeen waren. Dus het ging ook echt ergens over. En uh, je kunt je voorstellen dat dit eigenlijk de laag is. Een beetje de, de vierde macht wordt het we ook wel genoemd. Hè, de ambtenaren uit verschillende uh, landen... die dus ook die boodschap mee naar huis nemen. En dat gaat dus niet op politiek niveau expres. Dat er nu een brief uh, is gegaan naar de regeringsleiders van de jongens... Dus sowieso kunnen we het aanpakken. Maar er wordt eigenlijk in al die landen van binnenuit gekeken... Joh, wat kunnen wij zelf, wat kunnen we in het collectief... Doen. Hoe gaan we dat nou precies invullen? Um, en op die manier wordt het in werking gezet. Ja. Oké, okay, Richard Lam, uh, dankjewel uh, voor, uh, voor je toelichting. En uh, uh, we hopen dat er wat, uh, ja, wat energie, in ieder geval uh, letterlijk en figuurlijk... van die conferentie uh, afstraalt op iedereen in Europa. Het zou prettig zijn. <laughs> Terug naar de studio waar uh, Janne Scharlemos en Bart van Hork nog steeds uh, voor ons zijn. Uh, we hadden het uh, uh, aan het begin van de uh, uitzending al over die uh, 43,7 miljard. Jullie zeiden allebei, ja, dat is eigenlijk een cijfertje in een, in een boekje. Dat gaat uh, helemaal niks betekenen. Maar het is toch niet niks, het is behoorlijk wat. Hoezo is het alleen maar een cijfertje in een boekje? Nou, als we <coughs> nogmaals de schuld van Griekenland uh, uittekenen... 240 miljard euro. Dan moet je maar eens uitrekenen hoeveel nulletjes dat zijn. Dat is 44 miljoen, is, uh, dat is een fooi. Ja. En uh, uh, ik wil ook even inhaken op, uh, op uw vorige ja, ja. gast. Eén ja, uh, voor alle, of alle voor één. Uh, Europa, de EU en Nederland dus ook, die verdienen 10 miljard euro per jaar. En rente en dus van de schulden van Griekenland. Hè? 240 miljard, gemiddeld 4 procent, ongeveer. Dat is 10 miljard euro. Nou, ja, dan is 44 miljoen... Ja, gaat nergens over, toch? Maar dat is ook een beetje risicospreiding natuurlijk. Je, je kan niet zomaar een investering doen in Griekenland... en er niks voor terug ja, Dat is denk ik een van de voorwaarden die uiteindelijk gesteld is. Dus het is een hele rare situatie natuurlijk... tussen ja. aan de ene kant Griekenland en aan de andere kant Europa... die wat terug wil zien en een soort garanties wil, politiek gezien. Ja, het verhaal ligt wat genuanceerder. Men heeft uh, destijds gezegd... Griekenland heeft men met open arm ontvangen in de, in de, in de euro... omdat er geld te verdienen was. En uh, op dit moment... Uh, is Griekenland in de problemen. En uh, je bent mijn buurman of je bent mijn broer... en je besluit mij te helpen. En dan ga je ook nog 4%, uh, 4 rente aan mij vragen. Dan ga je nog geld verdienen aan mij ook. Terwijl jij mijn problemen hebt uh, gebracht, maar, onder andere. De, de, denk je dat uiteindelijk als uh, we er toch uitkomen... stel hypothetisch gezien... Dat er, dan, dat er dan nog gewoon op normale voet weer verder kunnen... als even goede Grie vrienden tussen Griekenland nee. en Europa? Of is het definitief <lacht> verstoord nee, nee, ik denk niet dat het uh, ooit uh, goed gaat komen. Kijk... Uh, het, het, het kern van het verhaal is: uh, men is aan het tijdrekken. Uh, en uh, uh, mijn persoonlijke mening is dat Griekenland in een gecontroleerde exit eruit gaat. Hè? Het woord grexit uh, is ook genomineerd oh. trouwens om woord van het ja te worden. Volgens uh, mij is het gelukt. Wel. Uh, nou, volgens mij is die verkiezing in december, meen ja, ik. Maar ik heb er vandaag ook al een paar voorbij. Maakt niet uit, in ieder geval. Ik denk dat Griekenland gecontroleerd eruit gaat. Uh, alleen uh, uh, alle slimme mensen, alle economen, alle politieke leiders. Uh, uh, men weet de exacte gevolgen niet ja. van wat er gebeurt. Want vergis je niet, en dan komen we weer met de nulletjes. In de euro gaat 1,7 triljoen euro om. <laughs> wat er is geïnvesteerd, belegd vanuit de hele wereld. Dus wat gebeurt er als die ketting is, Griekenland knapt. Dus eigenlijk zoeken ze een moment. Maar uh, uh, Bart van den Hork, is er ooit een moment dat je ze goed kan laten vallen, om het zo te zeggen? Nee. Er is geen moment uh, dat je ze goed kan laten vallen. Als uh, de Grieken uitreden, dan wordt het uh, bloedig. Spreekwoordelijk. Maar is er uh, een moment dat het minder bloedig is dan, dan een ander moment? Dat nou we schade ja. kunnen beperken? Uh, Als we dus die 150 miljard meegeven... Dan is, wordt het heel het, bloedig voor ons. Voor, ja, dan wordt het heel bloedig <laughs> voor ons. Maar is het dan ja. voor de Grieken nog te behappen? Dus van tevoren is dat niet... Uh, uh, maar kijk, op, op het moment dat de Grieken eruit stappen... dan uh, komt er een nieuwe munt. Um, en die munt die zal onherroepelijk uh, keihard in waarde dalen. En dan is uh, al het spaargeld van Griekenland, wat ze hebben... Is, is sowieso, dan is het dan weg. Ja. Dat is helemaal... Uh, uh, dat is gewoon foetsie dan. Um, ja, De vraag is, wat, wat schiet je daarmee op? Ik denk dat je daar niks mee, uh, mee opschiet. ik laat, laat het volgende erover zeggen. Kijk, ik heb een keer met uh, de oud-ambassadeur van China uh, gesproken... Uh, Nederlandse Nederlands ambassadeur, en die zei van... ja, Chinezen kijken naar Europa heel anders dan Europeanen. Die, die verbazen zich hoe verdeeld Europa is. Die zijn van, ja, de Tweede Wereldoorlog noemen zij... de Grote Europese Burgeroorlog. Je kunt nu twee dingen doen. Je kunt nu of zeggen van, ja, uh, inderdaad, we laten Griekenland vallen. We blijven verdeeld. Maar je kunt tegelijkertijd ook zeggen... Uh, we, gaan nu, we hebben ze erin gelaten. Ook nu boter bij de vis. Ook in, uh, uh, in de goede tijden, maar ook in de kwade tijden. Want het is inderdaad zo... Uh, we hebben Griekenland binnengelaten en we hebben er een hoop geld aan verdiend. Een hele hoop geld. Terwijl we wisten allemaal dat uh, er een aantal zaken niet goed waren. Uh, we wisten dat de verantwoording in Griekenland niet goed was. En dat uh, uh, een hoop geld verdween op plekken waar we niet wisten waar het uh, terecht kwam. En toch hebben we dat als Europese landen allemaal toegestaan. En om dan nu te zeggen van ja jongens Griekenland jullie hebben je zaken niet op orde. Ja we wisten dat al lang. Het is nu gewoon heel pijnlijk. Uh, uh, we zitten hier met een Griekenland-liefhebber, eigenlijk een, een man van het, van het land. En we zitten hier met een, een Europa-liefhebber, uh, eurofiel, realistische eurofiel. Uh, als, als laatste, Janis, uh, mogen wij als Nederlanders nog vertrouwen hebben in Griekenland? Ja, het is een prachtig vakantieland. Dat hebben jullie uh, meerdere malen herhaald. En uh, ik denk dat het uh, de beste oplossing is voor alle partijen. Griekenland ja. komt er altijd bovenop. Griekenland uh, heeft de laatste 500 jaar in verschillende oorlogen gezeten. Ja. Nu zitten ze in een financieel oorlog. Maar Griekenland gaat nooit ten onder. En moeten wij nog vertrouwen houden in Europa? Absoluut, hoort? Absoluut, maar temper je verwachtingen. Wacht er niet te veel van. Temper je verwachtingen maar houden, maar vertrouwen. Nog een klein beetje positief kunnen we hier dan uh, afsluiten. Uh, we danken jullie in ieder geval uh, uh, voor jullie uh, komst aan de studio. Bart van Hork, Europa Deskundige. En uh, Janis Garlemos <laughs> van uh, Griekseagenda.nl. En vooral ook naar nou ja, man van het land natuurlijk. Dank jullie wel voor de komst in de studio. Graag gedaan. Het kinderpardon, zoals in het regeerakkoord opgenomen, helpt niet alleen kinderen, maar ook criminele vreemdelingen. Dat vindt PVV Tweede Kamerlid Sietse Fritsma. Vandaag zal hij in de Tweede Kamer opheldering vragen aan VVD-staatssecretaris Fred Teven. Nu kijken we daar samen met hem al een klein beetje op vooruit. Meneer Fritsma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u precies van meneer Teven weten? Nou, kijk, uh, dat, dat kinderpardon dat is al uh, op zichzelf erg genoeg. Het gaat overigens niet alleen om kinderen, maar, maar hele gezinnen worden toegelaten. Dus het is gewoon een generaal pardon. En een generaal pardon is altijd het uh, belonen van slecht gedrag. Want je hebt het over mensen die het gewoon vertikten uh, terug te gaan naar hun land van herkomst, terwijl ze wel afgewezen zijn. Uh, en dat moet je niet belonen. Maar goed. Uh, het, het, het, uh, het ergste is nog dat daarbij komt, dat in het regeerakkoord staat, uh, dat ook criminelen uh, worden toegelaten in het kader van het generaal Pardon. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor uh, mensen die een zwaar delict hebben gepleegd. Dus andere criminelen die kunnen gewoon een verblijfsvergunning krijgen. Wat is dat zware ja. delict? Laten we daar even uh, uitlichten waar die grens zit. Ja. Da daar ga ik inderdaad opheldering over vragen, want dat is niet uh, duidelijk gemaakt in het regeerakkoord. En uh, ja, ik, ik vrees eigenlijk het ergste, want normaal gesproken heb je het over een, uh, een zwaar direkt als het gaat om, uh, om een moord met voorbedachte raden bijvoorbeeld. Uh, maar vaak. Uh, vallen zaken als mishandeling, straatloof of doodslag maar als er, niet, ik het, er niet onder. Als ik het goed begrijp, is het voor de PVV een principieel punt... en is een strafblad sowieso... Uh, dan kom je er absoluut niet meer voor in aanmerking. Ja, het is voor ons een heel principieel punt... want uh, de Nederlandse samenleving heeft al uh, uh, ja, genoeg criminaliteit, overlast, uh, ellende... ook van uh, alle kant, dus ook als gevolg van de immigratie... Ja, en als je dan willens en wetens uh, uh, vreemdelingen toelaat... waarvan je weet dat het criminelen zijn... dan is dat natuurlijk gekke werk. Daar zit niemand op te wachten. Dat kunnen we missen als kiespijn. Dus het is, het is, het is heel raar dat het generaal Pardon uh, geldig is voor criminelen. En staatssecretaris Steven, dat is de staatssecretaris van het generaal Pardon die uh, schuift ook de hele vreemdelingenwet aan de kant. Want normaal gesproken, uh, als je een misdaad hebt gepleegd, kom je er niet in. Dus uh, dat wordt nu opzij geschoven en dat is, uh, ja, dat, dat is, uh, dat is heel merkwaardig. Om, dat om hoeveel gevallen om... gaat het hier nu? O om hoeveel gevallen is, is, zijn er dan die onder dat zware delict zouden vallen? In verhouding ja, dat... tot wat er wel mag blijven. Ja, dat, dat is onbekend. Want het probleem is dat niemand weet uh, hoeveel mensen onder dat generaal pardon gaan vallen. Uh, minister Leers, toenmalig minister Leers, heeft een keer geprobeerd... ...dat te berekenen, maar die heeft gezegd van ja, ik kom er niet uit... ...want we weten dat er 11.000 minderjarige kinderen zijn in Nederland... ...maar we weten niet hoeveel van die 11.000 uh, kinderen... ...aan de voorwaarden van dat pardon voldoen. Dus, dus dat hele generaal pardon is een blanco schek... Uh, ...waarvan je niet weet hoe groot die gaat worden. En uh, je weet ook niet dus hoeveel uh, criminelen er worden toegelaten... ...maar het is wel algemeen bekend... dat uh, ...allochtonen zwaar oververtegenwoordigd zijn op het gebied van criminaliteit. Dus, uh, de, dus je weet bij voorbaat dat je verblijfsvergunningen uh, gaat geven aan, aan criminelen. Ja. Uh, de, de Fred Teven was op een gegeven moment ook uh, uw staatssecretaris. zei het in een gedoogconstructie. Uh, uh, hij staat bekend als een hardliner. Ik, ik neem aan dat, dat de, de verhoudingen... Uh, niet heel slecht waren met Fred toen jullie in de, in uh, de, de gedoogconstructie zaten. Het is daar ook niet op kapot gegaan. Bent u teleurgesteld in uh, ja, het nieuwe beleid eigenlijk van Fred Teven? Nou, ik, ik heb uh, als woordvoerder asiel en immigratie... met name te maken gehad met, uh, met minister Leers. Maar uh, inderdaad, uh, immigratie en asiel zit nu bij uh, staatssecretaris Teven En uh, ja, zijn imago als crimefighter... want zo wordt hij ook door de VVD wel eens neergezet... Ja, daar, is, uh, daar is helemaal niets van over... als hij criminelen gaat tracteren op een verblijfsvergunning. Maar is dat veranderd toen de PVV eruit stapte? Of toen de PvdA er juist erbij kwam? Of is het eigenlijk gewoon zoals meneer Teven misschien wel is? Uh, misschien is het een combinatie van beide, ik weet het niet. Kijk, toen wij in de gedoogconstructie uh, zaten, toen uh, hebben we ook op het gebied van immigratie en asiel uh, wel, wel dingen bereikt. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat uh, partnermigratie alleen geldig uh, is voor... Voor uh, mensen die een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben. Maar wat gebeurde er met het gedoogakkoord? Ook daar is meteen een streep doorgezet. Dus de VVD is op het gebied van immigratie en asiel gewoon helemaal. Uh, doorgeschoten naar de kant van de PvdA. Dat blijkt er overal uit. En dat bewijst dat generaal Perdon ook. Ja, dus, dus Fred Teven uh, hangt nu ook aan de, aan, aan de leidband van, van de PvdA. Dat is het, uh, hetgeen wat je helaas vast moet stellen. Ja. En is het dan, um, Bent u wel blij dat het nu bij Fred Teven zit? In, in tegenstelling tot meneer minister Leers waar u eerst uh, mee te maken ja. heeft gehad. Met dit, met dit regeerakkoord maakt het, uh, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Want je weet dat uh, uh, er wanbeleid wordt gevoerd. Want het, het is niet gering, zo'n generaal verdon. wat voor signaal je ermee afgeeft. Het signaal wat je geeft is namelijk, ben je uitgeprocedeerd, uh, moet je terug naar het land van herkomst. Ja goed, het, zijn, je... het gaat natuurlijk wel om kinderen. En ja. dat ligt natuurlijk heel gevoelig in Nederland. Ja, maar het, uh, het, het, het gaat ook om de ouders van die kinderen... die uh, tijdens hun illegaal verblijf die kinderen hierop laten groeien. En als je dat beloont met de verblijfsvergunning... dan wordt het probleem natuurlijk alleen maar erger. Want dan zullen meer illegalen ervoor kiezen om hier kinderen op te laten groeien... omdat bewezen is dat je dan op den duur mag blijven. Dus het probleem wat men op wil lossen... Dat wordt alleen maar erg. En, en dat bewijst ook het vorige generaal Pardon, hè? Want uh, staatssecretaris Al van de PvdA, die kwam ook met de generaal Pardon. Maar heeft u in de, ja, de vorige regering niet de kans gehad om te voorkomen, als u dat zo graag wil, dat het uh, uh, generaal Pardon er zou komen? Ik bedoel, dan er was beloofd bij het eerste generaal Pardon dat er uiteindelijk geen uh, wachtlijsten meer zouden komen. Dat, dat er snel duidelijkheid zou komen voor uh, asielzoekers. Dat is dan blijkbaar ja. niet gebeurd. En ja, dat, dat, dat is wel gebeurd. Want uh, die asielzoekers waar het nu over gaat, die hebben allemaal duidelijkheid gekregen. Namelijk uh, de duidelijkheid dat hun asielaanvraag is afgewezen. Maar wat er is gebeurd, is dat ze de vertrekplicht die daaraan vasthangt gewoon hebben genegeerd. Ja. Het, gaat ook niet, het gaat ook niet om mensen die langdurig in onzekerheid hebben gezeten. Het gaat, het gaat om mensen die vaak meerdere keren een uh, procedure hadden lopen, maar steeds zijn afgewezen. Meneer Fritsma... U gaat ja. vandaag uh, vragen stellen aan uh, staatssecretaris Fred Teven. Veel succes daarbij. Dank u wel. Daarmee komen wij aan het eind van onze uitzending van waar. Uh, dat wil niet zeggen dat WNL u verlaat. Want we zijn er vanaf 7 uur weer met Vandaag de Dag. En uh, vanavond is Joost Eertmans er om half zeven. Nu wakker. WNL. Nieuws in de nacht.